8 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. ChristenUnie-leider Slob wil tijdelijke uitzetstop voor asielkinderen. Nieuwe Tweede Kamer, voor de eerste aan de slag. En actrice klaagt anti-islamfilm aan. <tie> ChristenUnie-leider Slop wil dat er voorlopig geen gewortelde asielkinderen worden uitgezet. Hij pleit voor een uitzetstop, totdat duidelijk is wat er in de kabinetsformatie wordt besloten over een generaal pardon voor deze kinderen. De PvdA en ChristenUnie dienden dit jaar een initiatief Wetsvoorstel in... waarin staat dat asielkinderen in Nederland mogen blijven als ze hier langer dan acht jaar wonen. Het voorstel zou vanmiddag direct in stemming kunnen worden gebracht... maar PvdA-leider Samsom liet gisteren weten daar weinig voor te voelen... Hij maakte liever in de kabinetsonderhandelingen afspraken over met de VVD, die tegen een pardon is. Slop hoopt dat Samsom de VVD tijdens de formatie over de streep trekt. De ChristenUnie-leider ziet er niets in om de zaak te forceren door vandaag al over de wet te stemmen. Het is vandaag de eerste werkdag voor de nieuwe Tweede Kamer. De eerste vergadering begint vanmiddag om 1 uur en dan worden alle 150 gekozen leden beëdigd. Onder hen is ook premier Rutte de nummer 1 van de VVD-lijst. Wanneer Rutte opnieuw premier wordt, verdwijnt hij uit de Kamer... en wordt zijn plek ingenomen door een ander VVD-lid. Naar verwachting zal de Nieuwe Kamer Henk Kamp en Wouter Bos benoemen tot informateurs. Zij zullen dan de onderhandelingen tussen VVD en PvdA leiden over een nieuw kabinet. In de Nieuwe Kamer zitten 58 vrouwen, in de oude waren dat er 62. Het PVV-Kamerlid Martin Bosma is de tijdelijke Kamervoorzitter. En dinsdag wordt er dan een vaste nieuwe voorzitter gekozen. Elf maatschappelijke organisaties vragen aan Politiek Den Haag... om de forensentaks terug te draaien. Onder de organisaties zijn de AWB, CNV, NS en Rover. In een pagina Grote Advertentie in de Telegraaf... roepen ze op tot het stoppen van de forensentaks. De organisaties feliciteren namens 4,5 miljoen Nederlanders... forensen de nieuwe Kamerleden... omdat er met deze verkiezingsuitslag een ruime Kamermeerderheid is... voor het behoud van de onbelaste reiskostenvergoeding. En ze roepen de Kamerleden op hun verkiezingsbelofte na te komen.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 Afgelopen week waren in Sydney rellen met demonstranten... tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. De Labour-regering is mogelijk bang dat de komst van Wilders leidt tot meer onrust. Voor de eerste lange tijd krijgt Nederland er een consumentenbank bij. Knap, het is een dochter van Egon en de naam is een omdraaiing van het woord bank. Sinds DSB is er geen nieuwe bank meer geweest... die niet alleen spaarrekeningen, maar ook betaalrekeningen... en andere bankaire diensten aanbood. De nieuwe bank krijgt geen filialen. Klanten kunnen al hun bankzaken regelen via de site en een smartphone-app. Knap zegt dat de belangen van de klant voorop staan. Een rekening bij Knap kost 15 euro per maand. De oprichter en directeur van Knap is René Freiters... en hij zat onder meer achter de beleggingsbank Alex. Bij een luchtaanval op de Gazastrook... heeft Israël twee Palestijnse veiligheidsfunctionarissen gedood. Dat zegt de Palestijnse beweging Hamas... Israël bevestigd een aanval te hebben uitgevoerd. Volgens Israël waren de twee gedode functionarissen betrokken... bij aanvallen op Israël en bij het smokkelen van wapens uit Egypte. Ook zouden ze zelfmoordterroristen naar Egypte hebben geleid. Hamas spreekt van de liquidatie van twee medewerkers... die tunnels beveiligden, waardoor goederen vanuit Egypte naar Gaza... worden vervoerd. De aanval op de Gazastrook was in de stad Rafa.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 Morgen in de loop van de dag vanuit het noorden regen en een graad of 16. ANWB verkeersinformatie. De meeste files staan momenteel rondom Amsterdam. En dat heeft te maken met de aanrijding op de A8 en de A10. Elders in het land verloopt de spits normaal in totaal nu 130 kilometer file. Ik begin met de A1, Amersfoort richting Amsterdam. tussen Gooi Meer het watergesmeer 12 kilometer, heeft te maken met de aanrijding op de A10. Op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Burberend Noord en Knopend Zaandam 13 kilometer. Dat komt door de aanrijding op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Bij Knopend Koenplein is de linkerrijshoop dicht. Vanaf Westzaan 9 kilometer file. De aanreding op de A10-de ring zelf van Amsterdam. Tussen Knoopend Waterhaasmeer en Waterhaasmeer zijn twee rijschoken dicht. Verkeer vanuit Amsterdam-Noord kan het beste de route via de Koentunnel nemen, via de A10 West. Tussen Knopend Koenplein en Knoopend Waterhaasmeer staat nu 10 kilometer, zijn er nog twee rijschoken dicht.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Formatie kan vandaag echt beginnen... als de twee formateurs officieel worden benoemd. Hoe de PvdA-leden eigenlijk over samenwerken... met de VVD denken, hoort u zo. En dat benoemen van de formateurs moet gebeuren... door de nieuwe Tweede Kamer met 51 nieuwe leden. We bellen er een paar. En die nieuwe Kamer moet gelijk ook de forensentaks... maar terugdraaien, vindt een aantal maatschappelijke organisaties. Maar verantwoordelijk staatssecretaris Wekers... heeft daar voorlopig niks mee te maken. Waar ik mee te maken heb, is een akkoord van vijf partijen. Die hebben gezegd van we willen het... Uh... Gewoon werkverkeren. Dat willen wij fiscaal belasten. En wie wat beters weet, die moet het maar zeggen. Nou, misschien heeft u hem al gezien op uh, pagina 10 van de Telegraaf: een grote advertentie tegen de forensentax. De belasting op de kilometervergoeding, die in het Vijfpartijenakkoord is afgesproken. Organisaties als FNV, Rover, VNO-NCW en ook de ANWB zijn hier tegen. En een groot deel van de politiek inmiddels ook. Guido van Woerkom, directeur van de ANWB, welkom in de uitzending. Ja. Wat denkt u? Gaat deze advertentie iets aan de komst van de tax veranderen? Ik denk het wel. Ik denk dat er zeer veel gaat veranderen. Ik, uh, ik hou er sterk rekening mee dat deze forensische tax uiteindelijk uh, geschapt gaat, uh, gaat worden. Het is opmerkelijk dat ook de koningin tijdens de troonreden het woord forensische tax niet, uh, niet in haar mond heeft, uh, heeft genomen. Terwijl alle andere Koenloes-maatregelen wel uh, werden genoemd. Mm -hmm. Dus dat is toch wel een teken dat het uh, niet zo'n solide voorstel is als wel eerst gedacht werd. Ja, er is ook niet zoveel steun meer voor inmiddels, hè, hebben wij begrepen. Veel partijen... Trekken zich terug op, op dit dossier. Maar um, daar moet wel geld tegenover staan. Heeft u een pot met geld gevonden ergens? Nee, dat hebben we niet. En dat is ook niet onze verantwoordelijkheid. Dat is een verantwoordelijkheid van de politiek. Om nou, te Dat is te komen. makkelijk, meneer Van Woelkom. Om alleen maar te roepen, hij moet eruit. Um... U heeft vast ook nagedacht erover wat, wat daar eventueel voor in de plaats zou kunnen komen. Nou, daar is natuurlijk best over nagedacht. Maar uiteindelijk is het de politiek om met goede voorstellen te komen... die uh, een acceptatie krijgen in, in de samenleving, bij organisaties. Het is opvallend dat van die 13 miljard die er bezuinigd gaat, gaat worden in dat Koenersakkoord... Nou, veel uh, geslikt wordt, ondanks het feit dat daar best pijn in zit. Denk aan de, aan de BTW-verhoging, maar juist deze maatregel... Daarvan zeggen we ja dat is zo onrechtvaardig 150 jaar uh, subsidieregeling um, van, uh, het, van het vervoer, uh, woon, werk... om dat in één keer stop te zetten zonder enig handelingsperspectief. Um, dat kan niet gebeuren. Mm -hmm. Maar meneer Van Woerkom, er zijn wel meer belastingen die we niet prettig vinden. De overheid moet toch geld binnenkrijgen? En het is natuurlijk zo dat we belastingen niet, niet prettig vinden. Maar we begrijpen best met elkaar dat er iets moet, moet gebeuren. Maar het is heel belangrijk dat als je ergens van af wil dat je dat gefaseerd doet. Kijk naar de hele discussie rond de hypotheekrente... Dat willen we ook niet in één keer af, uh, afschaffen. Er wordt over nagedacht hoe je dat geleidelijk kan, uh, kan doen. Ons pleidooi is om uh, te komen tot een uh, robuust stelsel van, van autobelastingen. Uh, en dan zullen we echt niet zeggen dat we te veel of te weinig uh, betalen. Maar deze maatregel is uh, gewoon in zijn uitvoering zeer onrechtvaardig. Oké, okay. uh, toch nog even terug naar uh, het geld, meneer Van Vooren. Want uh, we hebben gezien in de discussie rond de langstudeerboete dat het uh, ingewikkeld en moeilijk is voor de Kamer om vervolgens alternatieve dekkingen te vinden. Bij de langstudeerboete ging het om een veel lager bedrag. Um, belasten van de reiskostenvergoeding levert zo'n 1,3 miljard uh, euro op. Is ook op die manier opgenomen in de begroting voor 2013. Langstudeerboete kwam op zo'n 300 miljoen. Dus nogmaals de vraag, als dat al niet lukt... als het al niet lukt om een alternatief te vinden voor de boete... die dus gewoon doorgaat. Hoe, hoe denkt u dat, denkt dat, dat lukt in de Tweede Kamer voor, uh, voor deze... Ja, ik houd er sterk rekening mee dat binnen het ministerie al lang nagedacht wordt over een alternatief. Uh, daar willen we graag ook met, met hen over, over praten. Ik heb u eerder gezegd, de forense tax wordt niet genoemd in, in de troonrede. Uh, de politieke partijen hebben er afstand van, van genomen. Nou, we weten heus wel hoe het proces dan werkt. Daar wordt er nagedacht over, over alternatieven. En laten we daar maar over praten. Nu verzamelt u een aantal maatschappelijke organisaties: um, AWB, FNV, MKB, <coughs> NS ook. Uh, Ruifvereniging, VNO, NCW. Stel dat dit niet helpt, plant u dan nog een breed maatschappelijk protest? Nog breder maatschappelijk protest? Nou, het protest uh, is denk ik het breedste wat we de afgelopen jaren gezien hebben. Het is opvallend dat, uh, dat werkgevers en werknemers die. Uh, ja, de laatste tijd toch niet heel veel meer met elkaar praten, nee. uh, zich hierop uh, opgevonden hebben. ik dat de auto-industrie, de autobedrijven en uh, het openbaar vervoer elkaar uh, gevonden heeft. Uh, dat de reizigersorganisaties als Rover en de ANWB uh, erachter uh, achter staan. Ja, breder kan bijna niet. Goed, meneer Van Woelkom, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Van Woelkom hoort u directeur van de ANWB namens al die organisaties die achter deze actie staan. Ja, in de campagne stonden ze recht tegenover elkaar. VVD-leider Rutte noemde de PvdA nog gevaarlijk voor Nederland. PvdA-leider Samson hekelde het rechtse rotbeleid van Rutte. Nu gaan ze dus samen onderhandelen over de vorming van een nieuw paars kabinet. Ook over de lorenzen -taks. Een kabinet waarin de Kemphanen vier jaar moeten gaan samenwerken. Hoe valt dat bij het kader van de PvdA? De, de actieve leden in de afdelingen en gewesten. Verslaggever Wilco Boom ging op onderzoek uit. Onmiskenbaar is de Partij van de Arbeid de afgelopen twee jaar linkser geworden. De ideologische veren groeiden weer aan. En nu gaat diezelfde Partij van de Arbeid een kabinet formeren met de VVD. In de gewesten en afdelingen van de PvdA beschouwen ze het als onvermijdelijk, maar gerust zijn ze er niet op. Voorzitter Piet Boekhout van de linkse afdeling Groningen. Als je de verkiezingsuitslagen uh, moet duiden, dan uh, is het vrij logisch dat die twee partijen natuurlijk eerst met elkaar gaan praten. De vraag is of ze daar uh, goed uit kunnen komen. Als je goed hebt geluisterd naar de campagne, Rutte die heeft gezegd... wij willen een volzetting van het beleid. PvdA heeft gezegd, wij willen een duidelijke wijziging van het beleid. Nou, die twee uitgangspunten dat strookt totaal niet met elkaar. En dat betekent dat daar dus een lijn gevonden moet worden. En dat is enorm lastig. Ook de jonge socialisten in de PvdA, kritische volgers van de partijtop... vinden dat eerst paars geprobeerd moet worden, zegt voorzitter Toon Genen. Wij hebben een enquête onder onze leden gehouden en uh, veruit de populairste... De coalitie om te proberen was paars. Dat betekent dus dat wij eigenlijk ook wel iets in zo'n kabinet zien. Gezien deze uitslag ja, is het gewoon hetgeen dat het meest voor de hand ligt. En uh, het is misschien nu ook in deze economische crisis niet de tijd om uh, het sociaal-democratische paradijs op te bouwen. Maar vooral om Nederland uit de crisis te helpen. En uh, ja, daar kunnen wij ons wel uh, mee vinden. Voor een paars kabinet dus. Met de VVD. Maar alleen als er voor de PvdA echt iets te winnen valt. Het beleid van de afgelopen jaren moet veranderen. Zichtbaar socialer worden. Anders wordt het niks, zegt fractievoorzitter Ruben Post uit Utrecht. Er is een sterke Partij van Arbeid. Daar heeft de VVD ter even rekening mee te houden. Die heeft duidelijk gezegd dat het verhaal van Diederik Samson uh, overtuigt. En er zal dus een heel sterk sociaal-democratisch uh, verhaal in het TV-akkoord uh, moeten komen. En als je het hebt over prioriteiten in de onderhandelingen, dan zou ik zeggen: nou, de sociale paragraaf, het beschermen van werknemers, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat moet echt een uh, prioriteit zijn. De PvdA moet zich niet uitleveren aan de VVD, is de waarschuwing van het partijkader. Vooral omdat er ook nog een alternatief is voor samenwerking met de liberalen. Een alternatief op links, om precies te zijn. Met de SP, aangevuld door D66 en het CDA. Toon Gene en Piet Boekhout. Nou, ik persoonlijk denk dan veel meer aan een uh, overleg met aangevuld met de CDA, maar goed, ook daar uh, allerlei partijen sluiten dat dus uit. Maar goed, uh, daar roept iedereen, dat moet maar blijven. De PVDA heeft toch wel een, een alternatief dat een beetje kans heeft. en de VVD heeft eigenlijk geen enkel alternatief. Maar voorlopig eerst die coalitie met de VVD proberen, concludeert voorzitter Alard Beck van de afdeling Nijmegen. Want de uitspraak van de kiezer is zo helder. Als glas. Ik had het liever gehad dat, uh, dat, dat uh, het over links was gegaan. Maar goed, de uitspraak van de kiezer is duidelijk. Met deze uitslag uh, is er geen enkele andere keuze. Ja, liever. Ja, ik had het liever gehad dat de Partij het 75-76 had gehaald. Ja, maar zover is het nog niet. Zover, nou, zover komt het ook niet, gelukkig. <laughs> Geen reage over paars, dus u hoorde het bij het P van de AKD, maar veel anders zit er niet op, zo lijkt het. Dat is de stemming. Al eeuwenlang zoeken ze in Groot-Brittannië... naar de stoffelijke resten van koning Richard III. Maar tot nu toe kunnen ze het niet vinden. Straks een reportage. Eerste verkeersinformatie. Bij de AWB Jolanda van der Velden. Een klein lichtpuntje in Noord-Holland. Want op de A8, daar zijn nu de rijstroken open. Maar nog steeds veel vertraging in Noord-Holland. Onder meer op de A6 van Lelystad naar Muiden. Voor het knooppunt Muidenberg 10 kilometer. Op de A7 zelf voor het knooppunt Saandam 13 kilometer. Op de A8 is de fila bijna weg. Bij knooppunt Sandam 3 kilometer... Op de A10 de ring Amsterdam tussen Kadoelen en Watergaas meer nog 10 kilometer. Twee rijstroken dicht nu voor technisch onderzoek. Een aanreding op de A15 eh, Europort Rotterdam. Bij Pernis 2 kilometer en zijn er drie rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De oude leden zijn vertrokken en de nieuwe kunnen erin. We hebben het uiteraard over de Tweede Kamer. De nieuwe leden worden vandaag geïnstalleerd. Bij de viermansfractie van GroenLinks zit slechts één nieuw Kamerlid. Bram van Hoijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan zeg ik nieuw, maar dat is helemaal niet waar, hè? Nou, ik heb ooit, maar dat is wel lang geleden, hoor. Twintig jaar geleden heb ik uh, ruim een jaar in de Kamer gezeten. En, en waarom toen maar een jaar? Nou, omdat uh, ik was toen uh, tussentijds uh, opvolger. En, uh, Van nou, Ria Beckers ja, was hier... dat toen? Wat zegt u? Van Ria Beckers destijds? Ja, ik heb Ria Beckers opgevolgd en in 1994 uh, uh, bij de verkiezingen raakte ik uh, tot mijn grote spijt mijn zetel weer kwijt. Ja, en nu bent u weer terug tot uw grote plezier, want u heeft in die tussentijd heel veel gedaan, meneer Van Ooyek. Ja, en ik ben inderdaad groot plezier weer terug, ja. Ja, maar u wilde dan toch nog graag wel een keer weer in die Tweede Kamer kopen? Ja, ik vond het uh, geweldig toen en ik uh, vond het nu uh, een grote eer dat ik weer gevraagd werd om dat nog een keer te doen. Ja, Ik ja. kijk er zeer naar uit. Maar u heeft ook maatschappelijke organisaties geleid, buitenlandse zaken gewerkt. Heeft u het gevoel dat u als Kamerlid dan meer zou kunnen bereiken? Nou ja, het is, natuurlijk, het is natuurlijk anders, maar het is wel waar. dat je, Ik heb de laatste 14 jaar uh, als ambtenaar gewerkt. Dat je natuurlijk al, uh, in de politiek uh, geacht wordt zelf uh, met uh, ideeën, plannen en uh, resultaten te komen. Terwijl je als ambtenaar uitvoert wat de politiek uh, wil. Dus uh, dat vind ik een groot verschil, ja. Hoe lastig zal het worden voor GroenLinks en ook voor u, meneer Ooyek, om uh, met die kleinere fractie, want dat is het inmiddels vier, uh, de, ja. wat, de, om, om dan te functioneren en, en alle dossiers uh, goed te kennen? Ja, nou ja, je zult uh, daarin natuurlijk scherpe keuzes moeten maken. Ik denk, uh, GroenLinks is met een heel duidelijk uh, programma uh, de verkiezingen ingegaan en we zullen... De mensen die op ons gestemd hebben, die rekenen erop dat we ons op de prioriteiten uit dat programma gaan richten in de Kamer. En dan gaat het over, ja, om het samen te vatten, over een evenwicht tussen te, hè, hoe kom je uit de economische crisis, maar hoe doe je dat op een ecologisch verantwoorde manier. Dat is de prioriteit voor GroenLinks de komende jaren. En als we er iets kleins uit kunnen pikken, wat, wat wilt u nou graag de komende tijd bereiken als Kamerlid? Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Wij, wij hebben in ons programma plannen gepresenteerd om uh, iets te doen aan de werkeloosheid en dat te doen, he, nieuwe banen te scheppen... maar banen te maken die, die, die zinvol zijn, die goed beloond worden... en die ja. bijvoorbeeld zitten in sectoren die iets beloven voor de toekomst... zoals ja. bijvoorbeeld schone energie. Maar dat klinkt weer zo groot. Kunt u iets, iets concreets noemen waar, waar u helemaal voor gaat de komende ja, dagen? Nou ja, om een heel concreet voorbeeld te noemen. Ik heb zelf een initiatief gelanceerd om het isoleren van woningen... voor mensen aantrekkelijker te maken. He, om dat fiscale aantrekkelijk te maken. Ja. Zodat je een lagere energierekening heb banen creëert in de bouwsector en ook nog iets goeds doet voor het milieu. Heel concreet. Zijn de portefeuilles al verdeeld? Uh, nee, dat gaan we vandaag uh, voordat we geïnstalleerd uh, worden om één uur uh, doen. Oké, okay. dat moet dan even in een uurtje, of niet? Nou, we beginnen... Uh, nee, we hebben daar twee uur de tijd voor. Oké. Oh, oké, okay. okay, want ik dacht dat het Maar gaat dat gaan kan wel om... om met vier mensen. Ja, dat, <laughs> ja, <laughs> snel, <hè? laughs> dat gaat snel, hè, meneer Van Nooyen. <laughs> Zo is dat. We wensen u een, een hele fijne dag vandaag. En succes. Bram van Ooyek. Nieuw lid, soort nieuw lid, in de Tweede Kamer. Hij heeft er al eerder gezeten. Een jaar in 93. Tien voor half negen geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is al 500 jaar lang een mysterie. Waar ligt koning Richard III van Engeland begraven? De meeste Engelse vorsten liggen in Westminster, Abbey in Londen. Maar één prominente koning ontbreekt.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 aan een Engelse burgeroorlog die vele tientallen jaren woerde. Koning Richard kwam om het leven. Zijn groot trivaal Hendrik werd de nieuwe koning van Engeland. Maar één raadsel bleef. Want waar is Richard begraven? Het is een mysterie dat 500 jaar heeft geduurd. En het antwoord op die vraag vinden we mogelijk een paar kilometer verderop. Midden in het stadje Leicester, in het noorden van Engeland. Het is misschien niet echt een uh, koninklijke omgeving. We staan op een parkeerplaats midden in Leicester. Lynn Foxel, hoofdarcheologie van de Universiteit van Leicester, kunt u ons beschrijven uh, wat hier vroeger was, 500 jaar geleden? wat well, je have zien is het complex van de Grey That is de Franciscan Friars van Leicester. Wat hier vroeger was, was een Franciscanig abdij, uh, einde van de middeleeuwen. En we kijken hier naar drie uh, loopgraven ik zou je het kunnen noemen die uitgegraven door archeologen en daarvan zien we de resten van de kerk van die abdij. This was a troubled time in English history. It was a civil war kind of. It was a civil war exactly. It's that kind of situation. Ja, de tijd toen Richard III overleed, dat was een zeer rumoerige tijd, chaotische tijd. In Engeland was in feite een burgeroorlog tussen het huis van York en het huis van Lancashire. En we weten daardoor eigenlijk niet goed precies wat er met het lichaam van Richard III is gebeurd. Er zijn verschillende historische documenten die uh, verschillende verhalen vertellen, maar de sterkste aanwijzingen waren toch wel in de kerk uh, van deze abdij. En u stuitte ook al snel op een graf. Yes, this particular grave turned up and of course it. Was a man. Al snel stuiten ze op een graf van een man. En when the body was exhumed, it was obvious that he had been hit on the head by some kind of blade. En wat bleek eruit? Hij was op gewelddadige wijze om het leven gekomen. Zijn schedel was ingeslagen, precies zoals ook beschreven is in historische documenten. Ja, dus het bewijs dat dit hem zou kunnen zijn. Was heel sterk. However, there is still much, much more to do we can be of the Het bewijs is dus sterk, maar het is niet genoeg, zeggen de archeologen. En de definitieve antwoord op de vraag of deze botten van Richard III zijn, vinden we hier in een werkplaats in Londen. I'm Michael Ibsen. I'm a furniture maker living in London. En Michael Ibsen is niet alleen. Meubelmaker, hij is ook een directe afstammeling van Richard III. derde. Hebt u altijd geweten dat er uh, koninklijk bloed door uw aderen vloeide? No, we had no idea at all until uh, 2004, when we were contacted or my mother was contacted by an English historian. We wisten het niet. We hoorden het pas in 2004 toen zijn moeder gebeld werd door een Engelse historicus die onderzoek deed naar Richard III... De en die was erachter gekomen dat de familie Ibsen... een directe lijn, 17 generaties afstand, afstammeling was van Richard III. De en u moet nu het sluitende bewijs geven. Well, hopefully, um, what, what they're doing is taking um, my, my family's DNA... and what they're ideally hoping for, fingers crossed, is, is, is a good match. But we'll have to wait and see. Over acht tot twaalf weken ja, dan hebben we de uitslag op die DNA-test. Maar de archeologen, hoe voorzichtig ze ook willen zijn... omdat we de uitslag dus nog niet hebben... vinden het toch moeilijk om een enthousiasme in te tomen. We were very, very surprised... because no one ever expected to find this particular body... if if it indeed turns out to be Richard III. It's very unusual in archaeology. This is unprecedented. Dat is nog nooit meegemaakt. De Fonds van een Koning, daar hadden ze ook niet meer op gerekend... hoorde u in deze reportage van correspondent Arjen van der Horst. En over een paar weken dus horen we of het inderdaad om Richard III de gaat. Van René Schuurmans naar Jan Vis. Mijn Remmers stort zich vanochtend... vol overgave in de wereld van de Nederlandstalige artiest. Ja... Wie is dit? Jan Dirk Vis van artiestenbureau Jan Vis. Ja, maar wie zingt er? Oh, Westen Klein. Ja, <laughs> ja. een, een nieuwe, nieuwe, nieuwe ster? Nee, het is geen nieuwe ster. Hij heeft twee jaar geleden talentenjacht gewonnen bij SBS Stars. En je ziet bij talentenjachten dat de eerste twee jaar gaat het voortvarend... en daarna moet je opnieuw gaan investeren. En dan moet je volhouden, hè? Uh, Hoe komt het dat het Nederlandstalige lied... dat de artiesten minder geboekt worden en zo? Nou, de, de markt zit gewoon tegen, dus de, de, de crisis hakt ook daarin. Uh, de sponsors vallen weg bij festivals, dus ze hebben minder geld uit te geven. Dus uh, het gaat overal iets minder, dus ook bij ons. Ja, en hoe kun je de tijd keren? Nou, door blijven te investeren. Uh, investeren in een nieuw album. Uh, we hebben een tv-reclame gemaakt. Uh, te blijven investeren in je in mensen, in personeel. Uh, klanten tevreden houden, eigenlijk gewoon extra hard te werken. Ja, risico's spreiden. En ook nieuwe liedjes maken, wat Wesley ook gedaan heeft. Zullen we nog een stukje luisteren? Graag leuk. Ja? komt hij nog even. Wesley hangt hier ook heel groot aan de muur. Samen met de gouden platen trouwens van de Venga Boys. Dat was nog eens een klapper. En die worden nog steeds geboekt, hoorde ik net. Even nog een stukje Wesley.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 Kies voor risicomanagement van Hofman Bedrijfsrecherche. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Radio 1. Het NOS-journaal. Slop wil uitzet stop asielkinderen en gezamenlijke oproep om forense te schrappen. Het is precies half negen. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. ChristenUnie-leider Slop wil dat er voorlopig geen gewortelde asielkinderen worden uitgezet. Hij reageert daarmee op de opmerkingen van PvdA-leider Samsom. Die wil dat er vandaag in de Tweede Kamer niet wordt gestemd over een generaal pardon voor asielkinderen. Een wetsvoorstel daarover werd eerder door de PvdA en de ChristenUnie ingediend. En in de Nieuwe Kamer is er een kleine meerderheid voor. Maar Samsom wil de VVD, die tegen zo'n pardon is, tijdens de formatiebesprekingen niet tegen de haren instrijken. Slop heeft daar begrip voor. Nou ja, ik begrijp heel goed dat de heer Samson zegt van nou dat leggen we dus op de, op de informatietafel, daar gaan we over praten. Maar er dreigen nu nog wel steeds ook uitzettingen. Dus ik zal vandaag namens de ChristenUnie een van de partijen die het westenstel heeft ingediend, dat wel aan de orde stellen. En ik zal ook wel gaan vragen aan de Kamer om, om met elkaar af te spreken dat er gedurende de onderhandelingen in ieder geval geen kinderen worden uitgezet. De Australische regering probeert de komst van Geert Wilders tegen te houden. Dat zegt een Australische anti-islamgroep die Wilders heeft uitgenodigd om lezingen te geven. Medewerkers van Wilders kregen binnen een paar dagen een visum, maar hij zelf wacht er al weken op. Dit Australische parlementslid ziet Wilders in ieder geval liever niet komen. Zijn ideeën zijn niet welkom hier, zegt hij. We willen Geert Wilders in this land His views are niet welkom hier. Uh this country's got a great story when it comes to multiculturalism. It's part of my own personal story. It's something that we should all be proud of. And here we've got a man who is the antithesis of multiculturalism. De verantwoordelijke minister van immigratie zegt dat er nog geen beslissing is genomen over het visum. Afgelopen week waren er in Sydney rellen. Een aanleiding was de anti-islamfilm Innocence of Muslims. De labour regering is mogelijk bang dat de komst van wilders tot meer onrust leidt. Bijzondere dag voor veel politici vandaag. De nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd. De Kamer gaat meteen hard aan de slag. Wordt gedebatteerd over de begroting van het Vijfpartijenakkoord. En daarnaast wordt er gepraat over de bevindingen van verkenner Henk Kamp. D66-fractievoorzitter Pechtold vindt ook dat een belangrijk debat. Ik bereid me er goed op voor... omdat ik vind dat we een verantwoordelijkheid hebben genomen als Kamer... nu we het staatshoofd op afstand hebben gehouden in deze procedure om uh, te zorgen dat het ook niet alleen zorgvuldig verloopt... maar dat het ook transparant gebeurt. Naar verwachting zal de Nieuwe Kamer... Henk Kamp en Wouter Bos benoemen tot informateurs. Elf maatschappelijke organisaties vragen aan Politiek Den Haag... om de forensetaks terug te draaien. Onder de organisaties zijn de ANWB, CNV, NS en Rover. In een pagina Grote Advertentie in de Telegraaf... roepen ze op tot het stoppen van de forense tax. Directeur Van Woerkom van de ANWB... wil graag meedenken over alternatieve bezuinigingen. Ik houd er sterk rekening mee dat binnen het ministerie al lang nagedacht wordt over een alternatief. Eh, daar willen we graag ook met hen met over, over praten. De Frans straks wordt niet genoemd in, in de troonrede. Eh, de politieke partijen hebben er afstand van, van genomen. Nou, we weten heus wel hoe het proces dan werkt. Dan nou wordt er nagedacht over, over alternatieven en laten we daar maar over praten. Rijkswaterstaat biedt reizigers tussen Den Haag en Rotterdam... de komende twee weken goedkope treingetours aan. De komende twee weekenden moet ik zeggen. Een kaartje kost dan 2,50 euro in plaats van 8,80 euro. En het is een compensatie voor de wegwerkzaamheden in de regio... en is bedoeld om een verkeerschaos te voorkomen. Tijdens beide weekenden is de A13 richting Rotterdam deels afgesloten. Tot over het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is half tot zwaar bewolkt en er trekken een paar buitjes over het land, vooral in het noorden. Het zuiden heeft overwegend droog weer met zonnige perioden. De maximumtemperatuur varieert van 15 graden op de wadden tot lokaal 18 in het zuiden van het land. De wind waait uit het zuidwesten is overwegend matig van kracht. In het noordwestelijk kustgebied is de wind soms vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond en vannacht heeft het noorden veel bewolking en af en toe regen. In de rest van het land is het droog met opklaringen. De temperatuur zakt naar 10 graden in het noorden en 5 graden lokaal in het zuidoosten.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 ANWB Verkeersinformatie. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam... en dat heeft te maken met een aantal aanrijdingen. Ik begin met de A4, Vlaardingen, richting Hoogvliet... voor het knopend Benelux, 5 kilometer... en dat heeft te maken met de aanrijding op de A15. Op de A6, Lelystad, richting Muiden... tussen knopend Almere en knopend Muidenberg, 13 kilometer... Dat had te maken met de lange file op de A1 vanochtend. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, is het langzaam rijden... tussen Beverwijk en Knopend Badhoevedorp over 15 kilometer. De aanrijding ook vanochtend op de A10 de ring oost van Amsterdam. Tussen Kadoelen en Knopend Watergaasmeer nog 10 kilometer. Bij Knopend Watergaasmeer zijn nu nog twee rijstroken dicht... vanwege technisch onderzoek. Verkeer naar het zuiden kan het beste omrijden... via de A10 de ring west via de Koentenel.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nederland krijgt er een bank bij. Knap gaat die bank heten. Uh, dat is een bank, maar dan omgedraaid. Dan krijg je knap. Het is voor het eerst in lange tijd dat er een bank bij komt... die niet alleen spaarrekeningen, maar ook gewone betaalrekeningen aanbiedt. Initiatiefnemer is René Vrijters. Uh, meneer Vrijters, goedemorgen. Goedemorgen. U durft in deze tijden een nieuwe bank beginnen. Zijn daar mogelijkheden voor? Ja, natuurlijk, anders zou ik er niet aan begonnen zijn. Ja, dat is waar. Ik denk dat uh, he, uh, mijn visie is dat banken heel erg productgericht uh, werken. En voornamelijk vanuit hun regels. En KNAP werkt vanuit de financiële positie van de klant. En probeert de klant actief te wijzen op, uh, op mogelijkheden waarmee hij financieel voordeel kan bereiken. Hm, dus u gaat geen uh, slechte hypotheken bijvoorbeeld verkopen? Uh, of waardeloze beleggingen aan ze proberen nee, te slijten? Wij gaan, nee, wij proberen in alles wat wij doen de klant voorop te stellen. En daarmee... Het belang, alles in belang van de klanten doen. Ja, en hoe verdient u dan geld? We hebben een, een, een heel nieuw verdienmodel. Ja. We hebben, klanten betalen bij ons 15 euro per maand, maar daar krijgen ze bij ons voor hele mooie tools, hulpmiddelen, waarbij de klant inzicht kan krijgen van zijn financiële positie over de bank heen. Dus hij kan ook zien welk vermogen hij eventueel bij andere banken aanhoudt. En met dat uh, met die financiële situatie per vandaag... kan hij ook een prognose maken van zijn financiële situatie in de toekomst. Zodat de klant eindelijk inzicht krijgt in hoe hij er dadelijk voor voorstelt... als hij bijvoorbeeld hmm. met pensioen gaat. Is het eigenlijk niet heel erg raar dat uh, een klant daar 15 euro voor moet betalen? Het is tenslotte zijn eigen geld. Ja, maar u weet, als u een uh, hele goede dienstverlening uh, wil ontvangen... dan. Mag het ook wat kosten. En nou, wij kunnen is dat alleen zo? maar. In, wij, ja, dat, dat ben ik wel van mening. En als wij, wij kunnen alleen maar in het belang van de klant werken. als we er natuurlijk uh, ook geld voor vragen. En 15 euro per maand uh, is in mijn ogen een laag bedrag. Ja, en, en met dat geld, met die 15 euro, euh, heeft u uitgerekend, kunt u uiteindelijk ook winst maken? Of hoe, hoe ziet het bedrijfsmodel er verder uit dan? Nou, ons bedrijfsmodel ziet eruit dat wij een lange termijn horizon hebben. Uh, wij willen niet op korte termijn geld verdienen. We willen enthousiaste klanten uh, in onze klantenkring hebben. Want wij geloven heilig in het feit dat we enthousiaste klanten hebben... dat dan uiteindelijk de winst vanzelf komt. En uh, meneer Vrijters, hoe komt u aan uw startkapitaal? Hoe begin je de bank? Laten we het simpeler houden. Nou, je begint met een leeg A4'tje en dan ga je daar toch op neer en dan ga je je gedachten ordenen en dan denk je bij jezelf, welke ontwikkelingen zie ik nu in de financiële wereld? En ik zie er drie ontwikkelingen. Enerzijds zie ik een ontwikkeling waarbij uh, er veel meer vanuit de klant moet worden gewerkt in plaats van vanuit producten en regels. Aan de andere kant zie je een ontwikkeling waarbij klanten veel meer betrokken worden bij het opbouwen van een bank. Maar waarbij klanten ook veel meer elkaar kunnen helpen om uiteindelijk slimmer met geld om te gaan. Dus we hebben daar een platform voor gecreëerd. Uh -huh. En als derde zie je dat er heel veel commentaar is op banken met betrekking tot hun verdienmodel. Ja. Er worden veel kosten versleuteld in producten. Klanten krijgen producten aangeboden die niet helemaal passen uh -huh. bij hun financiële situatie. Ja. En wij denk het echt anders te kunnen gaan doen. Ja, u wilt het helemaal anders doen. Maar ik, ik wil eigenlijk weten, hoe begin je een bank? Laten we even naar de harde pegels kijken. kijken moet u een soort startkapitaal hebben? En hoe komt u daaraan? Of, of moet dat echt van, van de eerste klanten komen? Nee, nee wij zijn. Uh, dat was natuurlijk mijn, mijn probleem ook. Hè. Ik heb uh, als particulier niet voldoende geld om een bank te starten. Nee. Ik heb dus naar een investeerder ge, uh, gezocht... die uh, achter ons idee gaat, uh, is gaan staan. En dat is Egon geworden. Dus Egon brengt het startkapitaal in. En wat heeft Egon verder te zeggen over KNAP? Nou, Egon is uh, 100% aandeelhouder van KNAP. Maar ik heb met Egon afgesproken, ook gezien mijn ervaring bij Alex Beleggersbank... Uh -huh. dat ik uh, de bank heel zelfstandig mag leiden. We zitten in een apart kantoor en ik heb mijn eigen mensen, uh, eigen team kunnen samenstellen... Uh -huh. waarmee we op een uh, goede manier het klantbelang zullen gaan, uh, gaan bevechten. Ja, maar goed. Egon is niet een ideële organisatie zonder uh, winstprofiel. Uh, is 100% aandeelhouder, dan willen ze misschien op een gegeven moment ook, ook geld terug gaan zien. Bent ja, u daar niet bang, bang voor Nou, geld verdienen is niks vies mee. Nee, dat uh, zeg ik ook niet. Maar, maar het kan zijn dat ze, dat ze dus ook invloed willen op het beleid van de bank. Nou ja, ik heb daar goede afspraken met Egon over gemaakt. We hebben grote uh, uh, zelfstandigheid. En we hebben afgesproken dat we op lange termijn geld willen verdienen. Want dat is de enige manier om succesvol te kunnen zijn. Dus geven u de tijd om, het, om de bank op te zetten? Ja, ik heb vijf jaar de tijd gekregen van Egon om uh, van het knap een succes te maken. Ja. En is Egon dan wel een goede naam om je aan te verbinden? Want ook Egon stond in het beklaagde bankje met woekerpolissen en verkeerde producten. Nou, wij, zijn, wij staan in de markt hè, onder de naam uh, knap. Ja. Uh, met de kavelklant voorop. En uh, Egon is investeerder in de bank. Ja. Maar toch, ik vraag het nog een keer. Is, die, dat, is dat wel een goede naam om je aan te verbinden dan? Want nou, daar hebben heb mensen het, ook ik... slechte ervaringen mee. Ja, ik heb geen enkele uh, probleem met de naam Egon. Uh, ik heb natuurlijk met, het, uh, met de raad van bestuur van Egon gesproken met de directie van Egon. En in het eerste gesprek is het natuurlijk aan de orde gekomen van... hebben we eenzelfde visie ten aanzien van hoe we met klanten om willen gaan. Egon heeft ook als doelstelling om klanten financieel bewust te maken. En ik denk dat KNAP voor Egon het bewijs is dat zij echt een nieuwe weg willen inslaan. Een weg waarin het belang van de klant voorop staat. Ja, is het eigenlijk niet pijnlijk dat er een hele nieuwe bank nodig is om uh, het bankwezen een draai te geven? En toch gerichter te laten werken? Ja, misschien wel. Uh, ik moet u zeggen, Het is natuurlijk een, ook altijd een stukje eigen, eigen uh, drive, eigen frustratie... waarom je dingen gaat opzetten. Waar, was waar, waar, erg... Wat frustratie bedoelt u? Waar, waar was u gefrustreerd nou, ik nu, over? Ik kan nu een paar, paar simpele dingen noemen. Ik zal klanten, banken denken veel vanuit producten en regels. Als ik bijvoorbeeld rood sta op mijn betaalrekening... terwijl ik op mijn, rekening, mijn spaarrekening een uh, uh, paar duizend euro heb staan... dan zorgt de bank er niet voor dat het automatisch wordt aangezuiverd... terwijl ik wel 12% rente moet betalen. Ja. Of als ik een deposito heb en hij loopt af. Heb ik nog onlangs meegemaakt. Dan wordt het geld op mijn betaalrekening gestort... waar ik geen rente op krijg. Terwijl ik denk bij mezelf... had het één op mijn spaarrekening gestort... dat had mij een seintje gegeven. Ja, en, en, en u, u zegt eigenlijk dat doen ze bewust, want dan verdienen ze geld. Mee. Nou ja, ik weet niet of ze, dat, ik, ja, of ze kunnen het niet, uh, niet zodanig regelen. Maar ik wil, weet in ieder geval wel dat het een goede verdienst is voor de bank. Gaat u het bankwezen veranderen? In Nederland althans? Nou, nou dat ben ik zeker van plan. Want ik wil echt een bank zijn waarop het waarin het belang van de klant voorop staat... En ...waarmee we de klanten proberen slimmer te maken. Want dat is denk ik wat klanten onbewust nog niet helemaal uh, slimmer door geld omgaan. Als je klanten wijst op mogelijkheden... Uh, ...bijvoorbeeld om fiscaal voordelig te, uh, te kunnen uh, uh, sparen... ...in ja. het kader van een pensioengat. Of als ze fiscaal voordelig kunnen schenken in het kader van uh, het erfrechtbelasting. Maar ook de simpele voor, zoals u net gaf... Uh, ...slimmer om te gaan met hun geld door nooit rood te staan op je betaalrekening. Ik denk dat de klanten daar veel geld mee kunnen verdienen. René Vrijters, initiatiefnemer van de Knapbank. Dus hartelijk dank. Heel graag gedaan. Goedemorgen. Het is kwart voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Dan gaan we eens even kijken wat voor uh, Hollandse platen Milo Remmers in zijn koffer heeft. Zo moet het zijn, zo mag het blijven. Nou, laat maar eens wie dit zijn. Zo heb ik het steeds gewild. Alles zijn twee jongens: Nick en Simon. Nee, ja. Oh. Nee, het zijn niet Nick en Simon. Nee, nee, nee. Ik Dit het zijn maar wat. Mike en Colin. Vorig oh ja natuurlijk. De en <tus> ja, natuurlijk. Oh, du meinele, talent. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, nou ja, dat is een beetje het onderwerp. Buma NL is vandaag ook weer, en vandaag worden die awards in Den Bosch... waar ik nu ben, ook weer uitgereikt. We zitten nu bij uh, Jan Dirk Vis van Jan Viss Producties. Heel veel artiesten. De Venga Boys, een knaller uit de jaren negentig. Hangt hier nog met gouden cd's aan de muur. Net hebben we Wesley gehoord, maar ook Albert West zit bij jullie. Ria Valk nog steeds. Die trekt nog steeds op, ik wist het niet. Ja, Albert West zit nu al 48 jaar bij ons. En uh, Ria Valk is uh, net weer terug. Ja, is weer terug. ja. Uh, het punt is dat er uh, een beetje de klad in zit. Nou ja, Nick en Simon zijn niet van het scherm te slaan. Uh, uh, uh, dat zijn artiesten die je heel vaak ziet. Frans Bauer uh, heeft een eigen tv-programma natuurlijk. Jan Smit bij de Tros. Maar er is ook een deel van de artiesten, die hebben het moeilijker. Klopt. Uh, je merkt gewoon dat de crisis in zit... maar ook dat het moeilijk is om een nieuwe plaat in Hilversum aan de man te brengen. Ja, in dat Hilversum van ons, zeg. Ja, nou, Hilversum het is heel Nederland eigenlijk, hè. Ja. Um, nou hadden we het net even over het geld, want we zitten nu bij het management. Dat, wat moet je gemiddeld investeren om een single te maken? Als wij voor een gemiddelde artiest een single opnemen, dan zijn we tussen de 7 en de 10.000 euro kwijt. En um, 9 van de 10 keer komt er maximaal tussen de 2.000 en 3.000 euro van terug. En stel dat we nou echt een keer een mooie, een goede top 10-hit hebben, dan moet je ervan uitgaan: een top 10-hit uh, één week levert zo'n 400, 500 euro op wat aan, uh, betaald gekocht is door de consument. Dus ja. dan zeg je nu hoeveel geld erbij gaat. Ja. En, en waar, is dan, waar is dan de winst uithalen? Is dat uiteindelijk uit de boekingen, de optredens? Ja, boekingen, optredens, uh, sponsoring, uh, merchandise, uh, eigenlijk alle neveninkomsten voortaan uh, bij Batist. Komt dat ook door al uh, de Spotify uh, downloaden? Het, uh, eigenlijk uh, wordt er heel vaak content, muziek, op harde schijven gezet... zonder dat er een cent voor wordt betaald natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Maar Spotify is een legale dienst. Er wordt wel voor betaald. Daar dan wel, ja. Uh, wat je merkt is dat de, de Nederlandse wetgeving nog steeds een beetje krom... dat het uploaden, dus mu muziek op internet zetten, is verboden... Maar de muziek downloaden, dus het naar je toehalen, is wel legaal. Ja. En uh, dus het, mensen, de consument weet niet meer dat muziek... dat er eigenlijk voor betaald moet worden. Dat er aan de achterkant veel investeringen voor worden gedaan... die uh, eigenlijk bijvoorbeeld verloren zijn... tenzij je wel Nick Simon Jan Smit heet... of uh, nou ja, een van andere top 20, top 30 artiesten. Ja, het, het... het wordt eigenlijk helemaal niet gezien als diefstal... terwijl dat dat eigenlijk wel is. Hè? Als je het gewoon downloadt en, uh, en in, in je eigen café gaat draaien bijvoorbeeld. Ja, het is hard om te zeggen, maar de technologie van internet gaat harder... dan dat de muziekindustrie gaat. En het is moeilijk om nieuwe verdienmodellen te maken. Maar het gaat wel komen nu. Nu dat, je hebt de sigo die gaat in de uh, streamingmuziek. Uh, KPN gaat erin, Spotify zit er al in. Dus je merkt dat nu langzaam de muziekindustrie uh, een weg begint te vinden... om geld terug te verdienen. Maar er bijna steeds geld bijgaan. Ja. Ja, en uh, dat komt natuurlijk ook omdat het, de bedrijfsfeesten wat minder zijn, want het gaat allemaal wat minder. Zullen we nog een stukje van. Uh, Mike, en Colin. Mike en Colin. ja, nog een stukje horen. Graag. Want het is. Uh, maar dit is dus ook een enorme investering geweest. En dan moet je maar hopen dat dit dus een hit gaat worden. Hè? Ja, dit in dit geval is de Spy Energy, die uh, bijna, denk ik, 40.000, 50 50.000 euro geïnvesteerd heeft in de jongens. En uh, op geluk dat het terug gaat komen. Ja. En dat is, uh, nou ja, ja een ondernemersrisico, ondernemersrisico ook. Hè? Groot ondernemersrisico. Op dat ene moment. Ik ben steeds aan het zoeken. naar die procent Wat dat betreft sluit de liedtekst aan. bij het thema waar we het over hebben. Dat ik het ook herken. dat zal ik toch pas weten. Als ik daar aangekomen ben, dan kan ik zeggen... Maar we bellen straks weer met een nieuw Kamerlid, Pieter Hierma. Inderdaad, de zoon van Ineus. oud-fractievoorzitter van het CDA. Hier is de verkeersinformatie. En Jolande van der Velde. er de waren problemen rond Amsterdam. Is dat nog steeds zo? Ja, die zijn er nog steeds wel. Hoewel op de A8 gaat de goede kant op. Maar op de A10 er zijn nog steeds twee rijstroken dicht... vanwege technisch onderzoek. loopt daar behoorlijk vast. Op de A10-Oost staat tussen Oost de Werf en Knopend Watergaas meer 11 kilometer. Omrijden via de Koentunnel heeft eigenlijk niet zoveel zin. Ook daar loopt het behoorlijk vast... Een ander probleem is de A4, Vlaardingen richting Hoogvliet. Daar loopt het vast in 6 kilometer bij knooppunt Benelux. Dat heeft te maken met de aanreding op de A15, Europort Rotterdam. Tussen Rozenburg en Penis, 10 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Stiem voor negen. Be my baby, hoort u. Van Vanessa Paradis. Zeven minuten voor negen is het. Wij gaan van Vanessa Paradis naar de Tweede Kamer opnieuw. We bespreken vanochtend nieuwe Tweede Kamerleden. We worden vandaag geïnstalleerd. Um, extra spannend voor die nieuwe leden natuurlijk. Bij het CDA is het uh, onder andere Pieter Heerma. Die stond op plek 11 op de lijst. Meneer Heerma, welkom in de uitzending. Goedemorgen. U was ook campagneleider hè, voor het CDA. Ja, het was een, een drukke tijd uh, afgelopen maanden. Kan ik me voorstellen, hoe vond u dat de campagne is gegaan? Ik ben over de, de campagne niet ontevreden. Ik had het resultaat graag natuurlijk wat beter gehad voor het CDA. Maar dit is wat de kiezer heeft gekozen. En wij gaan met 13 man keihard aan de slag voor Nederland. Ja, dat had niet te maken met de campagne eigenlijk, die 13 zetels? De, de enorme daling in zetelaantal. Nou, voorafgaand aan de campagne stonden we zelfs zo nu nog wat lager in de, in de peilingen. Maar uh, ik denk niet dat het aan mij is om, om de, de campagne helemaal te evalueren. Maar ik ben niet ontevreden over de manier waarop de campagne is gegaan. Ja. U treedt in de voetsporen van uw vader, is Hema, oud-fractievoorzitter ja. van het CDA. Zag u dat als jongen uh, gebeuren en dacht u dat is leuk, dat wil ik ook? Nou, zo direct is het niet. Maar ik heb wel... Uh, bij ons aan de keukentafel ging het al, uh, altijd al over politiek. En dat heeft altijd wel mijn interesse gehad. Uh, en ik zie het ook als een, uh, een groot voorrecht om uh, nu parlementariër te mogen worden. Maar daarnaast ook als een grote verantwoordelijkheid. Even naar dat voorrecht. Waar zit hem dat in? Want we hebben dat uh, vanochtend meerdere nieuwe Kamerleden horen zeggen. Het is een heel bijzonder moment vooral. Waar zit hem dat in? Nou, Ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit dat het uh, uh, de publieke zaak dienen... maar ook de vertegenwoordiger zijn van het land, het volk dienen in de Tweede Kamer... Dat is, een, uh, dat is iets wat heel bijzonder is. Um, en dat uh, heb ik in mijn jeugd ervaren. Maar dat, dat nu ik zelf voor die verantwoordelijkheid sta, uh, mm. voel ik dat zelf ook absoluut zo. En dat maakt ook dat het een grote verantwoordelijkheid is, want daar kom ik dan daarna op. Ja, dat is, vanzelfsprekend is dat een hele grote verantwoordelijkheid, juist in deze tijd van crisis ook... Om uh, vanuit het parlement uh, uitdagingen, de uitdagingen die nu zijn, om daar antwoorden op te vinden. Ja, ja, ja. En ik wil dat graag met de club van CDA'ers uh, gestoeld op het CDA gedachtegoed de komende jaren gaan doen. Ja. Om bij te dragen aan uh, nou, de toekomst voor onze gezinnen. Uh, uh, en daar, uh, verstandige besluiten te nemen. En dat is inderdaad een grote verantwoordelijkheid. Normaal al, maar nu zeker. Ja, u treedt echt in het voetsporen van uw vader... want die pleit is voor een minister van Gezinszaken. Werd toen niet gelijk gehonoreerd. En wat, hoe gaat u de mensen wel dienen? Wat, wat wilt u absoluut die komende tijd bereiken? Nou, ik, uh, uh, in eerste instantie uh, lijkt het me niet verstandig... om nu te hoog van de toren te blazen. Nou, mag een klein dingetje zijn. Ja, heel goed. Maar ik zou heel graag met het CDA... Um, uh, toch uh, bijdrage leveren om uh, dit land sterker uit de crisis te halen. Ja. Uh, in onze campagne heeft het CDA ook heel duidelijk aangegeven Maar hoe? Dat Iets, dat... Iets kleiner, meneer Heema. Eén één zaak waarvan u zegt dat moet echt veranderen. Nou, ik, ik ga nu niet vooruit op één heel klein ding. Ik wil het juist over iets heel groots hebben. En dat gaat over banen en het oplossen van de crisis. U klinkt al wel een beetje als een politicus, hoor, meneer Heerma. <laughs> nou ja, dan, dan ben ik in het goede vak terechtgekomen. Dank u wel daarvoor. Maar uh, um, wat ik precies zelf in de Kamer ga doen... dat is ook iets wat we met elkaar in de fractie natuurlijk okay. nog gaan bepalen. Goed. Maar ik zie u vooral als een grote opdracht. En die gaat niet alleen over kleine dingen. Pieter Heerma, wij wensen u vooral veel plezier vandaag... op deze bijzondere dag Hartelijk voor u. Hartelijk dank daarvoor. En succes. Dank u wel. Dag. Dag. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Topadvocaten Ines Weski. Ik kan nooit aanzien hoe sommigen overheerst worden. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. Veel satire. Mark heeft Owe geen doos. vrouw. Dat is helemaal niks om ervoor voor te schamen. Dat mevrouw kan mevrouw. gebeuren, zeg ik altijd maar. Ja, mevrouw hey. Ritten En live muziek van nummer 9.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 Een bank met ideeën. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl/slash zakendoen. Dit is Radio 1.